The description one arrived to was a so-called deterministic description. And such description came to stand as the ideal for scientific explanation in all fields of knowledge. But what we have learned in de exploratie van this new field is dat we meet met phenomena which cannot be pictured that way with the fine as we would say, pictorial, deterministic description. De meeste fenomenen in de fysica kennen dus geen causale, deterministische beschrijving. Al dus een stukje uit een latere lezing van Niels Bohr, Atoms and Human Knowledge. Nu, Bohr stond niet meteen bekend om zijn geweldige redenvoeringen. Hij had de neiging om haast fluisterend te spreken en zelfs wanneer hij een zin begonnen was, leek hij nog op zoek naar de juiste woorden om ze af te maken. Maar in dit fragment vat hij de essentie van de kwantummechanica. In de jaren twintig zou de breuk met de klassieke mechanica compleet worden. Zelfs een beeldenstormer als Einstein kon de implicaties ervan moeilijk verzoenen met zijn deterministische beeld van het universum. Na de oorlog slaagde Niels Bohr erin om een verklaring te geven van de atoomstructuur die overeenkomt met de regelmatigheden in het periodiek systeem. Vanaf dat moment waren fysica en chemie voor eens en voor altijd verbonden met elkaar. Bohrs verklaring deed een beroep op elektronenschillen. Die zich als de schillen van een ui rond de kern bevinden. En elke schil kan slechts een bepaald aantal elektronen bevatten. Elementen die chemisch gelijkaardig zijn, bezitten een identiek aantal elektronen in hun buitenste schil, waar ze beschikbaar zijn voor chemische combinatie. Neem bijvoorbeeld barium, atoomnummer 56, en radium, atoomnummer 88. Deze verschillen qua atoomnummer en atoommassa maar toch zijn ze chemisch gelijkaardig, omdat ze beiden twee elektronen in hun buitenste schil hebben. Op basis van die kennis maakte Bohr een voorspelling. Element 72 was toen nog niet ontdekt, maar volgens Bohr zou het lijken op de elementen zirconium en titaan, die in het periodiek systeem in dezelfde kolom erboven liggen. Het zou daarentegen niet lijken op de zeldzame aardmetalen die ernaast liggen. Zijn voorspelling bleek te kloppen en element 72 werd Hafnium genoemd. Naar de oude Latijnse naam voor Kopenhagen. Bor's geboortestad. Verderop bewandelen we weer het pad van Niels Bohr. Maar eerst moeten we op bezoek bij een prins. Louis Victor Pierre Raymond de Bruy. Zijn levenswandel is even excentriek als zijn naam doet vermoeden. In 1911 had zijn broer Maurice deelgenomen aan de allereerste Solvay-conferentie in Brussel. De conferenties zijn onlangs werelderfgoed geworden en terecht. Het kruim van de wetenschappers kwam in 1911 samen om te discussiëren over de theorie van straling en kwanten. Curie, Poincaré, Planck, Einstein, Rutherford, ze tekenen al een present. En Maurice, die verzorgde de verslagen en maakte ze gereed voor publicatie. Die 400 pagina's vol ideeën en argumenten van de beste fysici ter wereld gaf hij nadien aan zijn broer Louis, die nooit meer dezelfde zou zijn. Hij besloot zich volledig aan de wetenschap te wijden. Hij verbrak namelijk zijn verloving, stopte met schaken en bracht zijn sociale contacten tot een minimum terug. De tien daaropvolgende jaren kende Louis de Bruy eerst een maniacale toewijding aan de wetenschap om al snel te worden onderbroken door de Eerste Wereldoorlog. En na de oorlog kende hij één zeer intense vriendschap met een vreemde kunstenaar, Jean-Baptiste Vazek, die van alles en nog wat verzamelde van psychiatrische patiënten. Toen Vazek zelfmoord pleegde, moest de wetenschappelijke toewijding van Louis wederom onderbroken worden. Hij stak immers al zijn geld en energie in een grote tentoonstelling ter ere van zijn vriend. Dat werd een groot succes, maar tegelijk ook een schandaal bij de aristocratie. Toen zijn overleden vriend Nadine belachelijk gemaakt werd in een krantenartikel, trok Louis zich vervolgens diepgekrenkt terug in zijn eigen wereld. Tot hij er plots bovenop kwam en de wereld zou verblijden met een gewaagd idee. Louis de Bruy was vertrouwd met de klassieke theorie van elektromagnetische golven. Maar hij had ook kennis leren maken met de lichtkwanten van Einstein. Soms had Einstein gezegd, "Gedraagt licht zich niet als golven, maar als deeltjes, als fotonen. De brui vroeg zich af of je ook omgekeerd zou kunnen redeneren. Als licht zich als een stroom van deeltjes kan gedragen, zouden andere deeltjes zich dan soms ook als golven kunnen gedragen. De brui combineerde Einsteins vergelijking met Planksvergelijking en begon te rekenen. Zijn berekeningen kwamen perfect overeen met de elektronenschillen van Niels Bohr. De Bruyne publiceerde daarom in 1923 twee artikelen. Maar niemand was overtuigd. Zelfs de promotor van zijn proefschrift wist niet wat hij met de Bruys idee moest aanvangen. Die promotor stuurde het daarom op naar Einstein. We verstreken enkele maanden en de promotor vroeg zich af of het artikel werkelijk zo waardeloos was dat Einstein zelfs niet wilde antwoorden. Maar dan bleek dat Einstein buitengewoon enthousiast was. Enkele jaren later zou, eigenlijk geheel per toeval, experimentele bevestiging komen van de bruis idee. Elektronen, deeltjes dus, konden zich blijkbaar als golven gedragen. Licht als deeltjes, deeltjes als golven, de wereld begon steeds vreemder te worden. Maar het zou blijken dat het nog vreemder kon. Niels Bohr was met zijn kwantumtheorie een pad ingeslagen dat in nevelen gehuld was. De theorie had, zoals gezegd, veel succes, maar er ontbrak nog een solide onderbouwing voor zijn intuïties. Het ontbrak nog aan afleidingen, formules, aan wiskunde. En het overijverig immuunsysteem van een van zijn studenten zou daar veranderingen brengen. Maar aan de duisternis bleek blijkbaar niet te ontsnappen. In 1925 trok een jonge Werner Heisenberg naar Helgoland. Dat is een klein eiland in de Noordzee, zo'n 55 kilometer van de Duitse kust. Met lippen als rotte perziken en gezwollen oogleden wou hij de lente op het vasteland en de bijhorende hooikoorts ontvluchten. Helgoland was de ideale plaats. Keurdroog en vrij van bomen en bloemen. En dus ook vrij van pollen. Heisenberg kon er wandelen, lange afstanden zwemmen in de koude zee en vooral de nodige mentale rust vinden om zich te buigen over de werking van het atoom. Heisenberg onderschreef de filosofie dat wetenschappelijke theorieën geen noties moeten bevatten die niet waargenomen, gemeten of geverifieerd kunnen worden. Een fysische theorie mag slechts spreken over zaken die meetbaar zijn. Al de rest is giswerk. En elektronenbanen konden niet waargenomen worden. Dus die moest hij vermijden. Wat hij wel kon waarnemen was de straling die elektronen afgeven als ze energie verloren. Na een tijdje zag hij een opening, maar daarvoor moest hij een vreemde wiskunde ontwikkelen, waarbij de vermenigvuldiging van nummers in één richting een verschillend resultaat geeft ten opzichte van de vermenigvuldiging in de andere richting. Als je 2 vermenigvuldigt met 5, dan geeft dat hetzelfde resultaat als 5 maal 2. Met deze wiskunde was dat niet het geval. Zonder het zelf te weten had Heisenberg op onafhankelijke wijze de matrixwiskunde herontdekt. Elektronen kunnen van de ene schil naar de andere springen. Het atoom gaat dan van de ene waarneembare kwantumtoestand naar de andere waarneembare kwantumtoestand. De overgangen worden beschreven aan de hand van deze getallenschema's of matrices. Maar wat daartussen gebeurt, laten ze buiten beschouwing. Samen met Max Born en Pascal Jordaan kon Heisenberg vervolgens een coherent wiskundig kader ontwikkelen voor de atoomfysica. Het nieuwe systeem werd de matrixmechanica gedoopt en was bijzonder accuraat in het beschrijven van de experimentele data. Maar de meeste fysici konden de moeilijke wiskunde niet echt maken. Tot hun vreugde was er in 1926 een Weense theoreticus die hetzelfde zou beschrijven, maar aan de hand van een andere, meer toegankelijke benadering. Geïnspireerd door het werk van de Bruy, stelde Erwin Schrödinger dat de materie zich op atomair niveau gedroeg als een golf. Zijn golfmechanica was elegant, consistent en mathematisch equivalent aan de matrixmechanica van Heisenberg. Beide theorieën waren slechts verschillende wiskundige formuleringen van dezelfde onderliggende structuur. Maar bij Schrödinger was er geen sprake van die moeilijke kwantumsprongen. Hij beschreef vloeiende overgangen van het ene staande golfmodel in het andere, en dit klonk de meeste fysici als muziek in de oren. Alleen ging de ambitie van Schrödinger iets verder. Zijn sympathieën lagen bij de klassieke mechanica, van continue processen en absoluut determinisme. Schrödinger meende dat enkel zijn theorie de onderliggende structuur beschreef zoals die echt was dat niet deeltjes, maar wel golven zich in het atoom bevonden. De medebedenker van de matrixmechanica, Max Born, betwijfelde of dat het geval was. Hij meende dat golven geen realiteit zijn, maar slechts een mathematische constructie. Ze beschrijven dus geen verschillende deeltjes, maar slechts de waarschijnlijkheden daarvan. Waar een golf sterk is, is de waarschijnlijkheid groter dat het deeltje daar te vinden is. Waar de golf zwak is, is de waarschijnlijkheid dat het deeltje daar te vinden is kleiner. De Schrödinger-vergelijkingen beschreven met andere woorden slechts de waarschijnlijkheid van het feit of een deeltje hier dan wel daar te vinden is. Ook voor Heisenberg leek Schrödingers idee van de werkelijkheid te goed om waar te zijn. Bovendien was het volgens hem in strijd met Planck's stralingsformule. Op een nachtelijke wandeling doorheen een park zou het hem plots dagen dat er op de extreem kleine schaal van het atoom inherente limieten moeten zijn aan de precisie waarmee iets kan gekend zijn. Als je de positie van een deeltje wil bepalen, bijvoorbeeld door de impact op een zink-sulfidescherm te meten, dan verander je zijn snelheid en verlies je die informatie. Wil je de snelheid achterhalen, bijvoorbeeld door gammastralen op het deeltje af te vuren, dan zal die straling het deeltje in een andere richting duwen, waardoor je de positie onmogelijk kan bepalen. Het meten van het ene maakt het meten van het andere altijd onzeker. Heisenberg werkte zijn idee wiskundig uit, met een centrale plaats voor Planck's constante, En zo kwam hij tot zijn onzekerheidsprincipe. Het was het einde van het strikte determinisme in de fysica. De gebeurtenissen op atomair niveau kennen een inherente wazigheid. Het is dus onmogelijk om volledige informatie te verzamelen over de locatie van individuele deeltjes in de ruimte en tijd. Voorspellingen over hun toekomstig gedrag kunnen daarom enkel statistisch van aard zijn. In de 19e eeuw had de Franse wiskundige en astronoom Pierre-Simon Laplace nog gesteld dat hij de toekomst kon voorspellen als hij op een bepaald moment de precieze locatie wist in tijd en ruimte van elk deeltje in het universum. Naast de praktische onwaarschijnlijkheid van dit gedachte-experiment, had Heisenberg nu aangetoond dat zoiets zelfs in principe onmogelijk was. Deze niet-deterministische opvattingen zouden een centraal onderdeel worden van wat de Kopenhaagse interpretatie wordt genoemd. Het feit dat we iets waarnemen door bijvoorbeeld fotonen tegen het voorwerp te laten botsen, is van invloed op onze meting. Maar Heisenberg ging nog verder. Tot het moment dat wij het waarnemen, heeft een elektron geen vaste plaats of baan. Dit was volgens hem een eigenschap van het universum. Het was niet het gevolg van een of andere onvolkomenheid in ons vermogen tot waarnemen of meten. Eisenberg stelt eigenlijk dat er buiten onze waarneming geen objectieve werkelijkheid is, als ook dat er geen plaats is voor causaliteit. Het is de meest algemeen aanvaarde opvatting over het kwantummechanica, maar ze was en blijft enigszins controversieel. Schrödinger bijvoorbeeld zou ze nooit aanvaarden. En zijn bekendste gedachte-experiment, de kat van Schrödinger, was dan ook bedoeld om via een reductio ad absurdum aan te tonen dat de Kopenhaagse interpretatie tot een paradox leidt. Nog een persoon die het moeilijk had met de interpretatie van Bohr en Heisenberg was Albert Einstein. De hoogoplopende, maar amicale discussies daarover tijdens de Solvay-conferentie van 1927 tussen hem en Bohr zijn legendarisch. Telkens weer had Einstein bij het ontbijt een gedachte-experiment klaar tegen het onzekerheidsprincipe. En telkens weer zat Niels Bohr in zak en as omdat hij meende dat Einstein het pleit beslecht had, waarna een hele dag gedebatteerd werd. Maar telkens kon Bohr tevreden plaatsnemen voor het avondmaal, want tegen dan had hij een overtuigend antwoord klaar op de ingenieuze experimenten van Einstein. Er was niets tegen het onzekerheidsprincipe in te brengen. Maar Einstein gaf niet op. Zijn overtuiging zou niet wijken. Het indeterminisme van Heisenberg was hem een brug te ver. Een bekende metafoor van hem was de volgende. God dobbelt niet. Waarmee hij eigenlijk aangaf dat het universum niet luider congregeerd geregeerd worden door toeval. Maar ook daarvoor had Niels Bohr een gewiekste repliek. Het is niet aan ons om God te zeggen wat hij wel of niet kan doen.